Kees schroot met het NOS-journaal. Bondskanselier Merkel betreurt het aangekondigde vertrek van de Britten uit de EU ten diepste. Ze zei er direct bij dat de Europese Unie ondanks de Brexit een succes blijft. Merkel is er zeker van dat de EU en het Verenigd Koninkrijk nauwe partners blijven. De premier Rajoy van Spanje en Musca van EU-voorzitter Malta spreken beide van een treurige dag... De Britse premier May stuurde vandaag een brief aan EU-president Tusk... waarin ze het lidmaatschap van de Unie opzegt. Steeds meer mensen in de top van de politie verdienen meer... dan hun hoogste baas Erik Akerboom. Uit een lijst die de politie heeft gepubliceerd... blijkt dat vorig jaar 24 functionarissen meer verdienden... dan een ministersalaris van 179.000 euro. Korpschef Akerboom zit daaronder met ruim 148.000 euro... Het jaar daarvoor zaten er nog zeven medewerkers boven de norm. Volgens de politie heeft de toename van het aantal grootverdieners vooral te maken met de nieuwe CAO, waardoor alle salarissen omhoog zijn gegaan. De Giro 555 actie tegen de hongersnood in Afrika heeft tot nu toe 21,4 miljoen euro opgeleverd. Aan het begin van de landelijke actiedag stond de teller op ruim 17 miljoen. Het geld gaat naar hulp voor slachtoffers van de hongersnood in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen. Vier jongens uit Sandam zijn door de politie aangehouden omdat ze in een YouTube-filmpje pronken met allerlei wapens. De jongens zijn tussen de 16 en 18 jaar. Er werd nog iemand opgepakt omdat hij probeerde een van de aanhoudingen te voorkomen. In het filmpje waren onder meer een slagwapen, vuurwapens en een stroomstootwapen te zien. De tieners werden herkend door de politie die vanmorgen bij hen langs ging. In de woningen vonden agenten een nep vuurwapen, een bivakmuts en gestolen spullen. Maar de wapens uit de video werden niet gevonden. Het weer in de noordelijke helft van het land kan een enkele bui vallen, de minima liggen vanachter rond 10 graden. Morgen wordt het warm met 16 tot lokaal 22 graden. Ook vrijdag is het zeer zacht, maar in het weekend wordt het koeler en wisselvalliger. Dit was het NOC. DFM. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Here alone, and you're there at home. Hello, you know. maybe it's been crazy, and maybe I'm to blame, but I put There I just need to hear hello, my friend, hello. It's good to me so it's good. This way, but I hear you say hello. hello. Ja, Niels Diamond met Hello. Je luistert naar RSVM Zandvoort. Goed dat het, dat had je zelf al in de gaten, denk ik. Uh, ja, wat gaan we doen? We hebben vanavond een uitzending met de om 4 uur maar liefst. Ik probeer toch uh, Evelien de Bruin van Omroep Utrecht uh, voorbij te gaan. En uh, nou ja, als ik deze vier, vier uur erop heeft zitten, dan, uh, ja, dan, dan is het wel gelukt, denk ik. Maar goed, uh, ik heb geen idee of ze luistert. Uh, Evelien de Bruin van uh, Radio M Utrecht te luisteren altijd uh, van 10 tot 11. Alleen vanavond niet, want vanavond luister je natuurlijk naar, uh, naar CFM. Ik heb uh, een, een, een hoop verzoekjes gehad en uh, ik heb er een playlist van gemaakt. En ik heb er zelf wat uh, tussen gedaan. En ik denk van ja, god, dat vind ik eigenlijk over mooie muziek. Maar ik heb een mailtje gekregen en uh, die, wil toch, uh, die wil ik toch eventjes, uh, eventjes voorlezen. Want ja, dat doet mij. Uh, ja, dat doet me wel wat. Het is van, uh, van Annemiek uit Vladingen. En Annemiek die heeft een uh, hele goede vriend en een vriendin. En die hebben dus uh, in. Uh, Um, een bijeenkomst al op 29 maart. Um, en dat is niet zo'n mange bijeenkomst. Maar dat, dat gaat om het volgende. In, um, als ik het goed zeg. Is in 2005 is er op 26-jarige leeftijd. Uh, de zoon van uh, de vrienden van uh, Annemiek. Uh, overleden aan een fatale hersenbloeding. En uh, dat is de zoon van Annemiek en Koos. En... Dat is, uh, dat is nu twaalf jaar geleden. En uh, ze vieren ieder jaar... vieren ze dus met z'n allen, met vrienden en uh, bekenden en zo. Op maart maat uh, herdenken ze dit. En uh, ze vroegen me uh, een speciaal om een nummer. Dat werd gedraaid tijdens de uh, crematie. En ja, de omstandigheden... Ik heb er gisteren zelf ook eentje gehad. Dus ja, ik zit nog een beetje in die flow. En uh, misschien ook wel dat het mailtje met daarom extra raakt. Ik weet het niet, maar... Ik draai het uh, nummer met alle liefde. Het is een nummer van Michael Jackson... You're not alone. Another day has gone, I'm still all alone, how could this be? Bye. And the tears will flow, may it always comfort us to know the family tree will always grow. down to sun, mother to daughter thicker than water we are made of this from the earth we rise to the earth returning we'll keep a candle burning And Als fan is. Je luistert naar CFM Zand voor The Love Songs. Het nummer heet The Family Tree en het is, uh, ja, het is voor menig doeleinden toepasbaar. Samen zijn ze wel het belangrijkste. Wat kun je allemaal nog verwachten? Annie Lennox, Harry Nilsson, Alice Key, Service Garden, Eva Cassidy, die de kast. Ik lijk De wereld draait door wel. Nou, we doen lekker rustig aan. I missed you, I'm not likely to tell, I'm a man and oh, cold daylight buys the fright I'd rather sell, all my secrets, all oh, my secrets are a wasted affair, you know them well. the thread and leave it all behind, looking when one for my compass, I take each day as it arrives, but these night It's only me who's killing time Later. Lay down all dreams and things once remember It's just the same This miss you game Yeah, this mission the longest. Cleveritje met Miss you Nights. En dat is ook een. Uh, eentje die in de calorie uh, van moord zeg maar. Dat geldt trouwens ook voor dit nummer. Eva Kessel, die feels of gold. Kijk naar buiten, nu niet, maar overdag, dan ziet de wereld eruit als gewassen lucht. Schitterend. Je luistert naar GFM, de Love Songs. J'ai fait mon plat de crépuscule, je ne devrais pas crier encore. Moi, le païen, le pauvre diable qui prenait Satan pour un bleu. Je rends mon âme la tête basse, la mort me tire par les cheveux. Vivre, vivre, même sans soleil, même sans été vivre, vivre, c'est ma dernière volonté. Ik zal mijn vrienden niet vergeten.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 En begroeten, dood vanzelf weer voor elkaar. Laat me, laat me, laat me mijn eigen gang maken. Kij me wat je laat me. Viegen, viegen, laat me. Ik heb het altijd zo. noir c'est ce qu'a dit le père Hugo moi qui ne pense pas à l'histoire je manque d'esprit d'apropos voorover blijf ik nog jouw genre jouw zwarte schaaf jouw trouwe feil ik blijf nog lang en liefst nog langer, maar laat mij blijven wie ik ben. Ik heb het altijd zo gedaan. Later. Ja, er zijn een hoop uitvoeringen van Ramses. Maar deze is toch wel heel mooi, hè? It seems it's already morning. I see the sky. It's so beautiful and blue. is on. But the only thing showing. A picture of you Oh I get up and make myself some coffee I try to read a bit but the story's too thin I thank the Lord above you're not here to see me in the shape I'm in Machine. Oh, help me, please. Is there someone who can make me wake up from this dream? Het doet me toch goed dat we zelfs luisteraars hebben in Friesland Ik noem geen namen, Tine de Boer, nee <laughs> Leuk dat je er bent Voor de late inschakelaars, je luistert naar de Love Songs ZFM Zandvoort Mijn naam is Willem Bruist Maar oh ja, ik kan er ook niet zijn. doen Ik krijg wel, uh, wel uh, verzoekjes door van, uh, van kan dat nog even draaien, ik dan nog even draaien en Het is nu zo, in, in principe heb ik de playlist heb ik vol, alleen er staan eigen nummers in maar die haal ik gewoon weg Niet ik, niet jij, maar wij Laat vandaag de mensen lachen Tot de nacht zal komen Heerlijk dromen dat jij je bent En ik jou kan voelen Naar jou kan lachen voelt het soms Alsof ik zonde Veel te leeg en veel te kil ben En niet echt meer adem. Ga vandaag een berg beklimmen En de top bereiken Met jou mijn hart Waar ik jou wil houden Vast wil houden, ik ben bang dat ik straks zonder Veel te klein en veel te keel ben en me niet kan vinden Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder Veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan Dat komt door jou, dat komt gewoon door jou Je hart zit heel dicht bij mij maar het zit heel diep in mij Ik wil vandaag de lucht versieren en haar kleuren geven Die net zo mooi zijn zoals jij En ik roep de regen en de zonnen stralen en ik fluister dat ik zonder Heel alleen, een heel klein mens ben en geen weg kan vinden Ik zal vandaag een liedje schrijven en ze woorden geven Die van jou alleen voor jou zijn Zing je zacht met me mee onze woorden En ik weet dat ik straks zonder Veel te bang en veel te min ben En niet door wil zingen Ik ga vandaag van alles kunnen Tot de dag voorbij is En ik weet dat ik maar één ding wil Dat je meegaat met mij Bij me blijven want ik weet dat ik straks zonder Niets meer wil en niets meer kan Dan alleen maar huilen Het komt door jou Het komt gewoon door je hart zit heel dicht bij mij, Je hart zit heel diep in mij. Dat komt door jou, jouw verblindend zijn. Je hart zit heel dicht bij mij, Je hart zit heel diep in mij. Als ik vandaag de dag met jou mag zijn ween die zacht voorbij gaat. Terwijl de wereld weg lijkt en ik naar je kijk. Nou ja, blijf lachen voelt het soms alsof het de honden. Veel te mooi en veel te groot is, en nooit bestaan heeft als ik van nacht de nacht met jou mag. die zacht voorbij glijdt, alsof de wereld weg lijkt en ik naar je kijk. Nou ja, blijf lachen voelt het weer alsof het de honden. Veel te mooi en veel te groot is, en nooit terugkeert. als ik de dag en nacht met jou mag. En die twee voorbij gaan Terwijl heel de wereld de Kijk, dan hou ik je vast en we zweven vol de nog als over het wonder. Veel te mooi en veel te groot is te mooi voor mij is, dat komt door jou. Dat komt gewoon door jou. Je hart zit heel dicht bij mij, je hart zit heel diep in mij. Dat komt door jou. Jou of Zit heel dit bij mij, de hart zit heel diep mij. Kom jou, Guus Meeuwis. Ik vind het allemaal het beste van Guus. En we gaan nu richting de klok van 9 uur, 10 van 9, en precies zijn. Dit is ons aller, Mickey. When you're gone. To really touch my heart to dream. Maggie MacNeil, ja, dat gaat mooi snel. Ik, uh, ik heb een nummer klaarstaan en dat is, uh, dat is niet zomaar een nummer. Dat is een nummer die draag ik op aan, uh, aan niet 1, niet 2, niet 20, niet 30, maar aan 3785 leden, inclusief mij, van, uh, van de, de Stoppen met Roken Pagina. Dat zijn allemaal mensen die zijn allemaal hard bezig om uh, te stoppen en, en het lukt geweldig goed. De ene dat gaat het wat moeilijker dan de andere bij sommige mensen. En, uh, maar met elkaar uh, lukt dat. En uh, ik wou graag dit nummer opdragen aan jullie. Vandaag ben ik gaan lopen. Het was het maanden al van plan. Toen iedereen gezegd had dat het niet kon, ging ik lopen. Kijk me lopen toch, hier loop ik dan. Vandaag ben ik gaan lopen. Heb de meningen geteld... Heb bedacht dat het niets uitmaakt, ook als men niks vindt, wordt zelfs dat nog als een mening je vertelt. Vandaag ben ik gaan lopen, en waar ik loop is van nu af aan de weg. Vandaag ben ik gaan lopen ik Maak me klein bij elk geluid ik Ben veel banger dan ik was Toen ik nog stil stond Mag zo wezen Maar ik kom eindelijk Ik kom eindelijk vooruit Vandaag ben ik Ik loop van nu af aan een weg Kijk me lopen zeven sloot Hoogste bergen andersom Ik ben hoe dan ook gaan lopen Ik zie wel Aan weg. Vandaag ben ik gaan lopen Omdat dat is wat ik wou Ik heb geen idee waarom en zei dat het niet kon Zeg liever ga maar, dat is leuk wat doen, want kijk me lachen, man. Hier loop ik na. Vandaag ben ik gaan lopen, een acte aan de Munich. Voor al mijn vrienden van de Stommel de Roken Groep, en er waren er steeds meer, jawel. Dus we gaan richting de klok van 9 uur. Laatste minuutjes, laatste seconden. En dan uh, nationaal. Zie ik jullie weer.